Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week in de aanbieding... alle Wapenaar 48-plus kaars. Plakken of stukken met 50% korting. Alle Melkunie-brekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combikorting op groenten. Nu 4 voor maar 5 euro. Jumbo. Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur krijg je van Ronald Rendelswaan. Goedemorgen, op de A59 bij Waalwijk is vannacht een zwaar ongeluk gebeurd en er is wat onduidelijkheid over slachtoffers. Brabantse media melden drie gewonden en één is er slecht aan toe. Volgens de NOS heeft een persfotograaf ook een dode gezien. De politie kan het niet bevestigen. Even voor het ongeluk werd een spookrijder gemeld. Kiev is vannacht weer aangevallen met Russische raketten. Of er gewonnen zijn is niet duidelijk. Oekraïne had inwoners met een luchtalarm van tevoren opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Journalisten van persbureau AFP hadden de explosies al gehoord in de hoofdstad. Later werden die door de autoriteiten bevestigd. We beginnen aan de laatste dag van de winterspelen... en de Nederlandse atleten die vanavond tijdens de slotceremonie de vlag gaan dragen zijn bekend. Het zijn de schaatsers Xandra Velzenboer en Jorik Bergsma. Velzenboer won bij het short track twee keer goud... en Bergsma was gisteren nog de snelste bij de massastart... En de Spaanse automobilist volgde vannacht in Brabant... wel erg letterlijk zijn navigatie. Met als dus gevolg dat hij in Oosterwijk het spoor opreed. Zijn auto kwam vast te zitten... en de politie kon hem met een sleepkabel niet loskrijgen... meldt de regionale omroep. Daarom is er maar een berger bijgehaald. En dan het weer van weer online. Het regent flink vanochtend en er staat veel wind. Vanmiddag eerst ook nog nat. Daarna droger, met aan de kust misschien een zonnetje. Het wordt zacht, 9 tot 12 graden. En tot over het ab nieuws q verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel twee flitsers gezien, allebei op de A16. De ene staat van Dordrecht naar Breda, bij hectometerpaal 45.1... en die andere de andere kant op, maar dan bij 42.5. Renkema, Goedemorgen, het is zondag. Wat een heerlijk gevoel, hè? Camille Cabeo hoor je zo meteen met Havana. Op een en miles away... Fresh out east, that ladder with no mountains down. Fresh out east, that ladder bumping up like a traffic jam. I was quick to pay that girl like a sound. He go a. But Met een vleugje Young Thug. Afgelopen donderdag was mijn vriend Bernard jarig. En daar zie ik ieder jaar ongeveer nou, vanaf januari tegenop. Want dan begint bij mij al het gevoel van, wat ga ik hem geven? En uh, je moet weten dat ik zelf uh, een beetje een hekel heb aan de vraag... wat wil je hebben voor je verjaardag? Met alle respect voor iedereen die die vraag ooit aan mij heeft gesteld. Ja, Ik vind dat zelf niet leuk om aan iemand te vragen. Ik wil gewoon zelf iets bedenken waarvan de ontvanger echt denkt... wauw, hier had ik nog nooit over nagedacht, maar wat een perfect cadeau. Je hoort, ik leg de lat hoog voor mezelf als het gaat om cadeaus geven. En ja, mijn vriend is altijd een lastige. Want die geeft niet zo heel veel om materiële zaken. Materiële zaken en dingen die hij wil hebben, die koopt hij gewoon. Hij heeft ook niet echt heel veel hobby's. Dus ja, wat moet je voor zo iemand kopen? Dus altijd zo eind december, begin januari begin ik daarover te twijfelen. Maar als ik dan iets heb verzonnen, als het is gelukt... Ja, dan kijk ik er echt enorm naar uit om het aan hem te geven. En dan wil je natuurlijk weten wat ik hem afgelopen donderdag heb gegeven. En dat zal ik je vertellen. Maar sterker nog, ik kan het je beter laten horen. Let op. gaan we naartoe. We gaan naar een klassiek concert met muziek van Beethoven en Prokofiev. Dit is Prokofiev. Het wordt dan uitgevoerd door het Noord-Nederlands Orkest. En dat is niet alles, want wij mogen op het podium zitten. Tussen de muzikanten. Niet alleen wij twee, dat zou ongemakkelijk zijn. Maar dat is de opzet van de avond. Dat het publiek dus op het podium zit. En dat schijnt echt een enorme belevenis te zijn. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Want dan ga ik dus gewoon dit live horen. Er zit gewoon aan mijn rechterkant. De, nou ja, weet ik het, de violist. En rechts van mij, uh, nou ja, noem ze wat. De contrabas. Ja, dat is toch vet? Over twee weken is het zover. En dan zal ik je absoluut laten weten hoe het was.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 Somebody like you will never be the same kunnen komen uit een kater. Just Dance van Lady Gaga. Is misschien wel goede informatie om te hebben op deze zondagochtend... als je last hebt van een kater. Die kans is best aanwezig. Uh, Lady Gaga die schreef Just Dance dus met een gigantische kater. Ze had de avond ervoor een afscheidsfeestje gehad. Ze ging namelijk verhuizen van New York naar L.A. om het te gaan maken als artiest. En mede door dat feestje lukte dat dus. Want super brak schreef ze een liedje over ja gewoon doordansen... en dat dan alles vanzelf goed komt. Dat werd Just Dance en dat werd haar grote doorbraak. En mocht je nu denken, ja, dat is leuk voor Lady Gaga dat die dan toevallig een wereldhit schreef met een kater, maar dat is vast een uitzondering. Nou nee, want ik ben er even ingedoken. Er zijn nog meer hele grote hits geschreven door brakke mensen. Deze bijvoorbeeld van Fun. Geschreven met een kater. En deze ook. TikTok van Kesha. Dus laat dit je teken zijn als je het gisteren ook te laat hebt gemaakt, als je net een drankje te veel op gehad. Dit kan gewoon nog steeds helemaal jouw dag worden. De Q-Music alarmschijf. Zoe, Levi, sluit bij je armen. Maximum hit Q-Music. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed?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 Q sounds better with you. I don't talk this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 Silence, and in the naked light I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 tegen op Q-Music. Een van mijn favoriete radioliedjes ooit. Deze. George Michael en Mary J. Blige hoor je straks na Somber and Undressed.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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Goedemorgen, de dag begint op veel plekken regenachtig. Later vandaag klaart het op. De zon komt nog even door en de temperaturen liggen vandaag... tussen de 9 en 12 graden. Radio Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is een incident gebeurd op de A73 van Venro, Venray naar Venlo. Daarom een omleiding ter hoogte van knooppunt Zaarder heijken uh, Moet je richting Maastricht, dan volg je Eindhoven. Dan ga je over de A67 en de A2. Flitser is gespot op de A10 van de Koentunnel naar de Nieuwe Meer... bij hectometerpaal 29.2. En er wordt in beide richtingen gecontroleerd op de A16. Van Breda naar Dordrecht bij 42.5. En van Dordrecht naar Breda bij 45.7. Jorien Renkema. Goedemorgen, het is zondag en dit is Sander. You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 spreek je deze titel toch snel uit als S. Maar dat betekent komt. En dit nummer heet S. Dus met één S. En dat betekent gewoon als. Ik vind het zo'n goed liedje. Mary J. Belize en George Michael hoorden je dus met S. Uh, ik vind de sound echt fantastisch van dat nummer. Maar de tekst is ook zo goed. Vooral aan het einde, wanneer dat, dat hele koor erbij komt... en dan zingen ze hoe lang ze nog van iemand houden. Hè? En Dat is dus... Totdat de dolfijnen vliegen en de papegaaien in de zee leven. Totdat de regenboog de sterren uit de lucht brandt. En totdat 8 keer 8 keer 8 4 is. Ja, het maar. Ik vind het echt heel goed. Heerlijk liedje. Al heerlijk liedjes gesproken. Zometeen hoor je nog Taylor Swift met Opalite hier op Q. Rolf Sanchez komt er ook aan met Darte un Pesso. Nou, Sam velds. Dit is Hey Sun op Q Music. Hey Sun, I wanna show you how the world is big and beautiful. Jason, I want to tell you how anything you dream is possible and don't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 over smaak valt niet te twisten. En muziek draait in heel veel gevallen echt om smaak. Want wat is nou goed en wat niet? Nou, er zijn wel een paar manieren om dat mee te meten. Bijvoorbeeld, als je als artiest een top 40 hit scoort... dan weet je dat het eigenlijk wel gewoon goed is, toch? Scoor je een nummer 1 hit, nou, dan is het nog beter... En dan heb je nog Taylor Swift. Voor haar heel mooi nieuws deze week. Want haar album The Life of a Showgirl is uitgeroepen tot het best verkochte album ter wereld in 2025. Dus ja, dan moet je het gewoon over eens zijn. Dan ben je gewoon een van de grootste sterren ter wereld. Zo niet de grootste. Fate of Ophelia hoorde je op Q-Music van dat album. Stond ook nog niet zo lang geleden op 1 in de top 40. Nu op nummer 2. En, uh, oh nee, Opalite, die hoorde je net. <laughs> Light, die is afgelopen vrijdag gestegen naar nummer 15 in de top 40. Afkomstig dus van het best verkochte album ter wereld van afgelopen jaar. Ja, ja, dat is gewoon ontzettend goed. Goedemorgen, het is uh, zondagochtend. Je luistert naar Q-Music, 10 minuten voor 9. Daal Bob zometeen met I Believe naar Naughty Boy samen met Sam Smith. Dit is La La La. Hate it when you hit. My side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? I believe, I believe. I took a chance and sunk my teeth into the sweet poisoned apple, and I've been rained on ever since. Uh. The tricked me with her tales of fame and golden medals Enough to fool this bastard prince And then I saw you in your red dress You were born lonely Tired of following the rules And we've been dancing through the fairy tales and made up stories You make me howl just like a wolf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 Ik geloof ook helemaal in jou. Zo, dat zijn uh, nog wel eens woorden zo. Met je foute been uit bed. Zometeen na uur op Cure Music tot twaalf uur vanmiddag. Een um, fout liedje in een bepaald thema. Wat heb je in gedachten voor vandaag? Nou, vandaag natuurlijk uh, de laatste dag van de Olympische Winterspelen... in uh, Milan en Cortina. Dus ja. Um, ja, ik dacht nog heel even in de Italiaanse sfeer. Laten we even oh, een uh, fout Italiaans liedje zoeken. Ja. Dus um, La Solitudine van uh, Laura Pausini... Het vlekkeloos uit, hoor. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja, um, ja, ja ik moet meteen denken aan dat uh, pizza Calzone liedje Oh ja, van dat... Enge buren is dat toch? Ja, nou of natuurlijk het origineel. Het is van. Uh, ja. wat is dat ook alweer? meer? Australia is dat? Uh, ja, maar... Of ook Laura Pausini. Ik durf het even niet. Te zeggen. Nou, maakt niet ja, uit, laat ja. het even binnen. Uh, Am Amalia, Wesley Bronkhorst. op de Go. markt in Italië. Oh.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 Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor Eens ster beter Leven Slagers rockworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, bruisje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.